Vrije geluid hoor je op Aloha Radio, het station zonder reclame, onafhankelijk en zonder flauwe gul. Kortom, vrije muziek voor jou. We luisteren naar uh, Aloha Radio met DJ Jaap en natuurlijk uh, met Jacco uiteraard. Alo Jacco. <laughs> Goeie haal. Oh, ik hoor een hoop herrie op de achtergrond. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Waar heb je je microfoon zitten? Je microfoon, klinkt heel donker. Achtervoor, ik zou even het geluid even op neutraal zetten. Kijken, ja. Um, ja, dat was uh, nummer uh, Little Grassman met Cloud Launching. Het is vandaag zondag 29 oktober 2017. En is de podcast uh, voor de komende week. En uh, ja, mensen, wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd. Wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd, Jaco? Wat is nou, allemaal voor uh, bijzonders om te gebeurd te de deze week? De, uh, om te sommige mensen wel, sommige mensen niet, maar uh, gisteravond was Halloween eigenlijk, hè? Nee, nee, nee. Het is wel gevierd, maar officieel is het dinsdag pas, de 31 ste ja, oké. Okay. Maar het wordt meestal, inderdaad, je hebt gelijk... het wordt me meestal in de weekenden gevierd. Omdat de kinderen natuurlijk naar school moeten... nou, ik zou zeggen, geef ze lekker een vrije dag op 1 november... dat ze lekker de 31ste feest kunnen vieren... en dan 1 november kunnen uitslapen. Maar goed, zo gaat dat niet in Nederland, helaas. Maar uh, ja, ik heb er hier weinig van gemerkt eigenlijk. Want uh, uh, bij ons in de Zijstraat, hier vlakbij werd het elk jaar groots gevierd. En maar uh, ja, er zijn wel wat woningen versierd met Halloween uh, dingetjes en alles. Maar uh, niet zoveel meer als voorgaande jaren. Afleden jaar werd het ook nog wel gevierd als de versiering ook al minder. Maar het werd wel uh, gevierd in de middag was dat. En dan gingen ze s'avonds dan langs de deuren voor snoep. Maar uh, nou helemaal niks meer. Heel raar. Nou, ik zou het leuk vinden uh, dat... Uh... En in, in, de, in de kleine dorpjes hier omheen wordt, het, uh, wordt dan uh, niet het commerciële Halloween, maar gewoon het eigenlijke oogstfeest gevierd. Uh, mm -hmm. En uh, vaak met, uh, met, met uh, een groot vuur en met een boerenmarkt waar de producten die net geoogst zijn te koop worden aangeboden. Ja, dat vind ik eigenlijk veel leuker dan het commerciële Halloween. Daar ben ik helemaal met je eens. Maar weet je wat het is? Het wordt allemaal zo financieel weer uitgekleed, dan moet er weer geld af, aan verdiend worden. Ik heb niks tegen geld verdienen hoor. Maar jongens, waarom moet dat altijd, dat commerciële er weer bij? Je wordt er echt niet goed van. En, uh, ja, maar je, je heel erg dat, dat ze, Het verpest het hele dat feest in nee, feite. Nee, met Sinterklaas hetzelfde, vroeger was het gewoon een leuk cadeautje, gewoon heel simpel en goedkoop. En, uh, oh. en het was gewoon leuk, het gaat om de gezelligheid, maar het moet allemaal maar met dure cadeaus. En uh, ja, er zijn gezinnen die dat niet kunnen betalen. Ja, en die kinderen horen dan op school van Jantje en Pietje, die hebben een hele mooie computer gehad van 400, 500 euro. En wat krijgen zij? Een kut uh, dingetje van twee tientjes. Hè? En ja, het steekt toch, het steekt een beetje, weet je wel. Maar ja, goed, ik, ja, ben, is, geen, ik ben geen rode raad, rakker ja. die zegt van, uh, ja, dit en dat. Kijk, ik vind een uh, markteconomie of, of, of geld verdienen helemaal niks mis mee. Maar uh, en met volksfeesten moet je er gewoon van afblijven. Blijf van de volksfeesten af en, en, en, en dat uh, sommige mensen een graantje meepikken. Nou ja, het zij zo, de kostuums noem maar op. Kijk, dat kost ook geld. Oké, okay, tot daar aan toe. Maar waarom moet dat allemaal zo commercieel? Ja, en dat is met de kerst ook hoor, Kerst Sinterklaas. Dat wordt ook uitgebuit door, door, door ja, het systeem, zeg maar weer. Hè. Het systeem. Nou, ja, wat ik al zeg, Nederland is qua, qua dat soort dingen is ver, ver amerikaniseerd noem ik het maar. Nou, dat is het He? ook, ja. Nee, maar heel veel van Amerika over. Halloween. Ja, maar ze doen het zelf, hè. het is niet ja, zozeer geleden. de schuld van de Amerikanen. Maar ze, we doen het zelf hier eigenlijk. Ja. We hoeven het niet te doen. Niemand dwingt ons, ook de Amerikanen niet. Maar we doen het zelf. We willen alles nadoen wat ze daar doen. Prima. Maar ik bedoel, kijk, ik vond vroeger alles wat uit Amerika kwam, vond prachtig. Hè, de films, de muziek. En, en dat is het eigenlijk ja, nog steeds wel. Alleen, ze gaan ook nou eh, commerciële dingen nadoen. Politieke systemen zelfs wat ze daar dat willen ze hier ook heen halen. Dan nemen ze de cultuur al over, zoals Halloween. Nou heb ik er op zich niet zo moeite mee. Maar waarom moet dat altijd wel weer dat, dat geld er weer bij komen, weet je. Maar goed, laten we niet klagen en zeuren, want daar zijn wij Hollanders uh, goed in. Ik heb uh, je, je hebt Toevallig zeg je. Uh, uh, um, Amerikaan politiek en zo. Ik heb die documentaire zitten kijken. Vrijdagavond was die over de verkiezing van Trump. Een aantal documentaire makers hadden zo die hele verkiezing vanaf het begin, zeg maar, dat hij zich kandidaat stelde tot al die conventies waar hij heen ging... en die toespraken die hij deed... en die hele race om het presidentschap en zo... en uiteindelijk dan... Uh, uh, die, die finale tussen hem en Clinton... en zeg maar alles en zo... dat was een documentaire van gemaakt. Dat was wel interessant. En het aparte was dat natuurlijk zijn... zeg maar... Uh, zeg maar uh, uh, die heel veel van die... Uh, praktisch alle media in Amerika is links... Net als een groot deel in Nederland. Praktisch allemaal. Behalve Fox. Fox. zijn links georiënteerd, georiënt zeg maar, maar. Ja, niet allemaal. Gaat ja, maar, maar, maar, maar je gaat, mm. gaat ervan uit dat die journalisten wel gewoon vaklui zijn. Weet je wel, wat voor voorkeuren ze ook hebben. Kijk, een beetje. Dat ja. die politieke, politieke mensen. Ja, ik vind, die, die ik die vind, die de vind de het wel goed hoor, een beetje vaklaar. tegenwerk. Kijk, je, je moet een beetje tegenkrachten hebben, weet je. Dat houdt mensen scherp. Mm -hmm. Nou, wat, wat mij echt het meest opviel, dat diegenen die dan schijnbaar zo ontzettend veel stand, verstand hebben van Amerika en van de politiek, dat die er allemaal zo naast zaten. Want ze, op een gegeven moment ging, gingen ze een, uh, halverwege de verkiezing en zeg maar uh, een, een paar weken voor de, voor de daadwerkelijke uh, stemdag, de verkiezingsdag, gingen ze een rondje langs al die... Politieke duiders en journalisten. en zo, zeiden ze allemaal. Nou, wie gaat het winnen? Wie gaat het winnen? Wie gaat, geen één zei Trump. Zei allemaal. Oh, Hillary, makkelijk. Oh, Hillary, makkelijk. Kun je nagaan um, of hoe weinig. of ze de ballen verstand van politiek en dan van hun eigen land hebben. of misschien wel hoe erg ze het contact zijn verloren met. Hun. Kijk, want die mensen lopen allemaal in. ...in de grote... Hè, ...die lopen in, in Washington... ...en die lopen in New York, zeg maar... ...Wall Street en Washington, hè? Ja. Uh, dus zouden da, zou ze... ...dat ze gewoon zo... ...het contact zijn verloren... ...met de rest van Amerika... ...het achterland... De, de, hè, ...het midden-Amerika... ...en de andere kust, zeg maar... ...dat is gewoon zo van... ...nou weet je wel... ...iedereen hier in Washington... ...dat, dat ze zo in hun eigen ding zitten... ...dat ze contact zijn verloren... ...met ja, de gewone... ...de gewone burgers, zeg maar... Zo. Zou, zou dat dan geweest zijn? Ja, weet je, wat ik nou niet snap, hè? ik vind dat, uh, volgens mijn opinie, vind ik dat die uh, Obama uh, het helemaal niet zo verkeerd gedaan heeft. En ze hadden een prachtige gedeel met Iran, met die, met, die, uh, met die kernenergie, weet je. Ze mochten wel kernenergie opwekken, als het maar niet om uh, het, het, het atoomprogramma, hoe het ook mag heten. Als ze maar geen kernwapens maakten. Nou, ze, hebben, ze houden zich er ook keurig aan. Ze hebben er onderzoek naar gedaan. Iran heeft zich er keurig aan gehouden. En wat doet Trump? Nee, die wil het niet. Ik denk, jongens, jongens. Dan nou heb je een beetje ontspanning met Iran. Hè? Dan moeten we handeldrijven met het land. En je mag van alles van Iran vinden wat je vindt. Maar je krijgt daar wel juist ontspanning door. Nee, wat doet Trump? Nee, zegt hij. Ja, jongens, waar zijn we nou mee bezig, weet je wel? Waar zijn we nou mee bezig? Ik heb het in de vorige uitzending ook al gezegd. Maar ja, goed, Trump... Ja, ik vind het raar dat een president in Amerika... dat hij zoveel macht kan hebben, weet je. Bedoel, er zijn gelukkig ook Republikeinen die het niet met hem eens zijn. Zoals die oude Bush. Die zijn het ook niet met hem eens. Nou, was het ook mijn uh, presidenten niet hoor. Ja, twee ik weet eigenlijk niet of een president wel zoveel macht heeft. Want die moet, die moet concurs, moet je moet congres, dat congres moet je mee hebben. Die bepalen. Ja, ja, Oké, okay, maar ze kunnen hem nou ook. Een wet Kijk, als hij daar rapportje van maakt, kunnen ze hem zo afzetten. Kijk maar naar uh, Nixon met zijn Watergate-affaire. Ja. Die hebben ze er mooi uitgeknikkerd. Uh, laten we Bill Clinton niet vergeten, die was ook bijna afgezet. Ja, dat weet ik niet. Dat kan ik me niet herinneren. Maar, maar ja, Clinton. Ja, ja dat hij met die actie met die Monica Lewinsky. Clinton die heeft natuurlijk een rare steek uitgehaald met uh, Monica Lewinsky, natuurlijk. Maar ja, dat was meer een ja, privé ding. Maar ja, als president moet je toch een beetje een schoon blazoen hebben, vind ik. Ja, nou, ik denk dat, dat, dat, dat Bill. Min, een, een, een, een, ja, Bill natuurlijk van allerlei. Uh, uh, uh, ja, aanrandings- en verkrachtingsaantijgingen wordt die beschuldigd. En ja, weet niet wat van waar. Uh, Beschuldigingen, ja, ze moeten het wel kunnen bewijzen, natuurlijk. Ja, ze moeten het ja. kunnen bewijzen. Uh, en het is gewoon een hele hersen natuurlijk, op het moment ook. Maar ik bedoel, wat, wat je van. Bill Clinton ik ook kunnen zeggen... Dus ...dat hij heeft wel een behoorlijk staatsschuld weggewerkt... Maar weet je wat, uh, ja, ja. ...die daarna Boots weer dubbelzaad terug heeft <laughs> opgelopen. Maar weet je wat het probleem is? Weet je, ik weet waarom George, of, uh, Trump gewonnen heeft. Ik weet het. Die, die, die, die Sanders, die was gewoon te links in hun ogen. Dat kan je vergelijken met hier de SP. Zo links was die. En uh, hoe weet je? Die, die, die die Die mevrouw Clinton... Die was gewoon onbetrouwbaar. Ze was uh, ja, toch een beetje maf. Ja. ja die wil dat nou. Dus wat, Toen dachten ze nou weet je wat. Don Trump maar. Nou je kan ook al voor kiezen om niet te gaan stemmen. Want heel veel Amerikanen ja, de meerderheid. Die stemmen niet, niet hè. Ik vind het. Ik vind Die partij had Clinton nooit naar voren moeten duwen. Die had Bernie Sanders naar voren moeten ja, duwen. Maar die wat wilden ze ook niet. Die, die vinden ze weer te rood weet je. Uh, ja. Je moet in Amerika, moet je, niet te, uh, moet je, je kan republikein zijn of democrat, maar je moet niet te rechts of te links zijn daar. Als je een beetje het midden opzoekt, dan trek je veel meer stemmen daar volgens mij. Oh. Ik denk dat je toch de gematigde conservatieven en de gematigde democraten van beide kanten misschien stemmen kan krijgen als je een beetje... Nou, je mag best rechts of links zijn, maar als het maar niet te, te ver naar links of rechts is. Ik denk dat je daar in Amerika heel veel stemmen mee trekt. Als je van allebei een beetje toegeeft, een beetje... Ja, je moet een beetje het volk tevreden houden, zeg maar. Ja, en ja, wat ze hier proberen, die kijk die, die het enige wat Rutte doet want ja, kabinet 3, je weet, donderdag uh, zijn ze beëdigd, afgelopen donderdag. Uh, wat Rutte doet, die is gewoon bang dat, dat populistische partijen dan uh, aan de haal gaan. Dus daarvoor uh, doet hij er alles aan om er een kabinet bij elkaar te smeden, met maar één zetel meerderheid in de Tweede Kamer. Nou, ik denk dat hij tegen heel veel uh, problemen aan gaat lopen, hoor, als hij er vier jaar uit zit, Het kabinet had dat uh, uh, volgende zomer niet. Nou, ik zal je vertellen, rond de kerst krijgen ze problemen. Dan gaat het rommelen. En misschien, misschien hebben we dan wel een gemeenteraads- en Tweede Kamerverkiezingen. En tijd voor een liedje. Volgende nummer. Dat is, uh, ja... Sing me a pretty bird. Art of flying. Hier komt hij dan. Summer brought me pretty girls and kisses sweet. Bright green leaves from fairy tales, absurd Winter brought me lonely nights My heart to tears. That nothing's gone but nothing's just Winter taught me how to fly above the world and where to find the wild dreams in my head Winter taught me how to cry my tears concealed But only for I'm Summer asks, hey, where's your heart that never breaks? Where's the pretty girl to mess your hair? Winter has her in his arms, make no mistakes Art of Flying, sing me. Pretty Birds. Ja, jongens, al de duiven op de dam, Shalalali, shalalala Ja, die weten hoe dat kwam. Schoolmossoe, schoolmossoe, zak in mekaar. Ik heb eerbied voor jouw grijze Haar ze bekronen je lieve gezicht. Ja, over wie hebben we het, Jacco? Vets Domino. Ja, want die is ook overleden. Hè? Net als uh, ja, afgelopen zaterdag is Gert Timmerman overleden. Maar ook vets Domino, inderdaad. En die was uh, 89 of zo, hè? Best wel oud ja. geworden. Ja, en Gert Timmerman, dat was, uh, nou dan is hij samengegaan met uh, Hermien, Gert en Hermien. Toen zijn ze een gegeven moment uh, in, de heer, uh, uh, in de heer gegaan, hè. Ze waren ze helemaal... Uh, Rallypop. Really pop, hè? een beetje van, hij uh, preekte zelfs, hè. Gert Timmerman heeft zelfs gepredikt. Hij uh, lustte nog wel een biertje. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Ja, dat zou kunnen hoor. Uh, en ja, en toen, op een gegeven moment is die, uh, uh, zijn ze van de heren afgedreven. Toen, uh, Ja, toen heeft hij nog een beetje uh, volgens zijn dochters. Uh, ja, zich uh, niet zijn netjes gedragen. Nou, ja, goed, oké. Okay. Uh, zijn dochters hebben in de playboy gestaan. Ja, toen zijn ze. Op een gegeven moment is hij er toch van teruggekomen? Want hij is toch weer, weer teruggegaan. In de heren. En ja, uh, Hermine is in 1999 overleden. Ik vond altijd een beetje een zielig vrouwtje, die Hermine. Vond jij ook niet? Ze keek altijd zo treurig. Dat oh. was al een mooie maar dat vrouw. Hebben, dat hebben die christelijke vrouwtjes sowieso vaak. Ja, ja, ja. Maar uh, ja, uh, even kijken. Want zij was van oorsprong ook gelovig hè? van, uh, van uh, de opvoeding uit, hè. Maar het was wel een mooie vrouw, het was een knappe vrouw om te zien. Nou, ik dacht, nou, hè, toen ze nog jong was dan, hè, was ze een mooie meid. Maar ik had altijd het idee, ja, ja, ze was in het begin natuurlijk heel verlegen, oké okay, dat kan als jij pas... Hè. Maar ik vond haar altijd een beetje zielig, weet je wel. Ja. Ik heb altijd wel een beetje medelijden met, met Hermine gehad. En ik ga niks slechts over, over Gert Timmerman zeggen, dat doe ik niet. Maar uh, ja, de man is 82 jaar geworden. Ja, ik mag niks van hem draaien, want ja, we mogen geen uh, rechte uh, muziek draaien waar recht op zit. Dus helaas kunnen we dat niet doen. En dus, uh, maar ja, goed, oké, okay. weet je. Um, ja, het was toch een beetje een icoon, hè, in de Nederlandse, de Nederlandstalige muziek. Dus, uh, ja, dan... Ja. Het is, nou, het is niet met smaak, maar... Nee, mij ook niet, hoor. Maar, maar ja, goed, oké. Okay. Het is, was uh, onderdeel van onze cultuur, hè? Freds Domino uh, daarentegen wel. Ja, Freds Domino, rampen, ja. ja. Ik vond hem altijd grappig, hè. Dan zat hij zo achter die te, uh, piano. Ze het dat met het journaal trouwens nog zien. Vond ik altijd leuk. En dan zit hij... Dat was in uh, 1955, hè? En dan zit hij achter die... Ah, gaan we ga dat ook weer. Je zit hij... Uh, Achter zijn piano. En dan kijkt hij zo scheef met zijn hoofd naar de camera. Zit hij zo wat mm -hmm. met zijn neus naar de camera toe. Van... I found my drill. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun. On blueberry hill. Dun, dun, dun. Ik vond hem altijd... Uh, ja, hij was altijd vrolijk. En uh, ja. zijn geboorte... Uh, ja, waar, waar kwam hij ook weer vandaan in Amerika? Ergens in, uh, in het zuiden geloof ik. Of, of mijn memphis Nee, nee, Memphis. Daar kwam Elvis vandaan. Uh, hoe heet het? Dus de, ik bedoel niet de stad, maar de staat in de, in de oh. Verenigde Staten. Ja. Uh, pff, ja, nou, in daar. ieder geval, ik heb hem één een keer, een keer in het echt gezien. Oh, oh dat is leuk man. En? Ja. Wanneer was dat? Wel, dat is heel lang geleden. dat ja, is toch, in... Toch? Uh, ja. Uh, ongeveer, ik denk 88, 89 is dat geweest. Ja, Oké, okay, ja. ik kan me wel vaak herinneren dat hij uh, ongeveer rond die tijd in Nederland was geweest, inderdaad. Was dat niet in Rotterdam of zo? Nee, gewoon hier in, uh, ah, in Gelderland. Ook zo, in Arnhem misschien. Geltrendoom. Uh, oh nee, dat was dat toen nog niet, Geltrendoom. Nee, uh, in Apeldoorn. In Apeldoorn, nota daar, uh, daar was een, uh, een uh, soort van uh, rock en roll uh, festival met blues en rock-and-roll okay. en dergelijke en zo. En daar kwamen een aantal artiesten en uh, ja, wij hebben hier het Ofhuis, dat is een groot theater. Oké, okay, ja. En uh, daar was hij. Mm, leuk man. Ja, ik vind hem leuk hoor. Ik heb uh, verzameld cd's voor allerlei verschillende artiesten en daar heb ik ook uh, drie, vier nummers van hem opstaan. Dus, uh, Geweldige ja. stemming. En helaas ook, dat mag ik niet draaien, want ja, we betalen geen uh, Buma rechten. We mogen alleen maar rechtenvrije muziek draaien, dus weten jullie dat mensen. Het uh, uh, valt allemaal onder uh, uh, uh, creativecommons.org, moet je maar opzoeken. Creativecommons.org, de muziek uh, mag je draaien. Je mag het uh, kopiëren zelfs, je mag het uh, weggeven, je mag het op cd branden en weggeven, maar je mag Uit. er geen cent om verdienen. Je mag Dat het onder man. YouTube filmpje zetten. Uh, ja, ja, meestal wel. En, en nog beter is, als je op YouTube zit... Uh, als je de muziek downloadt van YouTube zelf, dan bedoel ik de muziek die ze aanbieden om, op, om de muziek te zetten. Dan ben je zeker vaardig, want dat is allemaal onder licentie, uh, vrije licentie. Of het valt onder licentie van YouTube, want dan valt je filmpje automatisch ook onder. Dan is er dus niks aan de hand. Uh, ja, want, dus, maar je betreft... moet het alleen vermelden welke artiest het is en hoe het lied heet. Dat is het enige vereiste wat, uh, uh, waar je aan moet betreft... houden. Is, is, is het met YouTube heel erg raar, want ik ja. had een keer een, uh, een, een natuurfilm uh, op YouTube gezet. En dat mm. waren gewoon grazende herten. Mm. En op de achtergrond hoorde je heel veel vogels. Ja, ja. En toen werd het filmpje werd, uh, op non-actief gezet door YouTube. In ja. verband met copyright. Er was een, uh, een, een, een producer, een fabrikant van meditatie-cd's. En ja, die ja. vond dat dat vogelgeluid, dat dat een van zijn nummers was. Oh, oh. Het is gewoon midden in de natuur en vogels ja. En dan weet je wat ik nou zo schandalig vind, hè? Nou heb je die cd uitgebracht met muziek die hij ook gratis uit de natuur heeft opgenomen. Uh -huh. En daar krijgt meneer nog geld voor ook. Jij neemt zelf ja. op uit de vrije natuur in, in uh, Gelderland... En dan gaat hij zeggen, dat is van mij. Oh ja, oh ja. ja. En, dat maar, lijkt, lijkt Monseo wel, joh. Dat zijn ja, hele natuurgebieden wel. op ijzer, alle planten en alles wat erop groeit. En ze ze zouden... boden dan wel aan om het filmpje te laten staan. Maar ja. dat, dat, dat, dat die firma, die persoon, dat filmpje mag monetariseren. Uh, ja. Dus daar geld aan mag verdienen. Nou, dan had ik mij gezegd, weet je wat, ik pleur ik hem Ik heb eraf. dus bewijden. Wat ik, ik heb wel een, gedaan heb, nee. ik zou je vertellen, ik heb eens een keer een, een Wintertraveeltje gefilmd, van mijn, uh, die stond op mijn moeders balkon. En dan kon je zo op het ijs filmen, want dat was een, een, een soort vijver, dat was bevroren. En daar heb ik het film, uh, of, uh, een filmpje gemaakt, daar heb ik het liedje Winter, A Winter's Tale van Queen ondergeplakt. Wat stond daarbij toen ik het afspeelde, toen ik het eenmaal uh, gemonteerd had en de muziek eronder had gezet? Reclame voor Queen. Maar dat vind ik ook niet erg, want ja, uh, uh, mensen gaan, oh een mooi liedje, en dan gaan ze hem kopen. Oh, dus uh. daar deden ze niet moeilijk over. Maar ik heb ook niet gehouden van ja, maar ik zie reclame van die Queen CD. Nee, dat ga ik natuurlijk niet doen. Want dan zeggen ze, ja maar wacht eens, het is jouw liedje niet. En dat is ook zo. En dan laten ze hem staan. Maar in, is dat geval, in jouw geval, het geluid is niet van die cd waar hun dat van beweren. Jij hebt het zelf van de natuur opgenomen. Ja, en dat ze dan zeggen, ja, je mag het laten staan als wij er geld voor krijgen, terwijl jij dat geluid hebt opgenomen, samen met het filmen. Het is gewoon een natuurlijk geluid waar bij beeld bij hoort. Nou, dan zou ik hem er ook al af flikkeren, dat filmpje. Zou dus ik zeggen, nou, zo, zo raar dat... Jij verdient dat, en ik zal er naar je wel, wel terwijl maar... jij het geluid hebt opgenomen. Kom maar even. Het is zelfs zo raar dat, dat als jij een filmpje maakt. en, mm. en je, je, je gebruikt daarbij. de muziek uh, van een wat onbekendere artiest. zeg maar. met, met toestemming van die artiest. Mm. He, dus je hebt die artiest een, een mailtje gestuurd. en die artiest zegt van. Ik heb daar geen problemen mee, doe maar. Mm. Dat, dat YouTube hem dan toch blokkeert. omdat zij niet verdienen aan die artiest, omdat hij te onbekend is. Ja. Ja, dat vind ik wel een beetje krom. Dat vind ik heel raar. Uh... Dat vind ik inderdaad een beetje krom, ja. Maar goed. <laughs> dat is echt heel... Uh... Nou, weet je, dat wat we... bedoel ik nou? Hè? Weer, dan heb je weer die commerciële markt. Ik zeg hoor, ja. ik heb niks tegen jullie, geld jullie, verdienen jullie of wat erg. dan ook. Maar als het op zo'n manier moet... van Stel naar voor, ik, ik loop een leuk filmpje te, te, te maken in Den Haag of zo. Uh, en ik ga dat uh, een filmpje maken... En dat er een een of andere kunstenaar zegt van ja, maar wacht eens even, die, die, dat beeld wat jij daar gefilmd hebt, die heb ik gemaakt. Ik wil er geld voor hebben. Ja. Hij ik het wel zeggen? Je, ik donder die het, hele het, film erop, Echt waar. Weet je wat, heel vaak met, met, met, met, met sites of met, met, met, ja, nou, met bedrijven, met, met websites, ze, ze beginnen met een goed idee en dan op een gegeven moment wordt geld belangrijker. ...geld verdienen belangrijk... ...bijvoorbeeld in YouTube... ...toen YouTube bestaat nog helemaal niet zo... ...nog helemaal niet zo heel lang... ...al per 15 jaar... ...toen in het begin van YouTube... ...toen was de site echt... ...toen vond je geen... ...geen muziek en geen tv-series... ...en geen filmfragmenten... ...en geen spelletjes... ...toen was het echt mensen... ...die thuis zaten... ...met een camera en die hun camera aanzetten en hun kijk op de wereld gaven, hun visie op de wereld, of uh, jou een kijkje in hun wereld, wat hun deed, hè? als ze een bepaalde hobby hadden, of een bepaalde beroep of zo, was het echt, daarom heette het ook YouTube, jij, hè? jij en laat Google zien. bijvoorbeeld, Google, die is begonnen in een garage, in een garage in Amerika. Ook mm -hmm. niet commercieel, kijk wat het nu is. Dus een ja, nou, Ik vind, ik vind, dat, ik vind dat, dat ook waar YouTube uiteindelijk fout is gegaan. En ik snap het wel: die jongens wouden geld verdienen. De, de, de, de jongens van YouTube, die hebben op een gegeven moment hebben ze YouTube verkocht aan Google. Uh, heel, wat heel veel mensen niet, niet weten. Heel veel mensen denken dat, dat YouTube altijd voor Google is geweest. Dat, dat is niet zo. Nee, joh, is later YouTube gekomen, ja. is gewoon ooit een eigen Klopt. bedrijf geweest. Een eigen ding. Mm -hmm. En die jongens die, die op een gegeven moment. Ja, dat kost gigantisch veel geld, al die filmpjes. Dus ja, de computerkracht en de mogelijkheden niet meer. Dus ja, die zijn op een gegeven moment, uh, hebben die voor vele miljoenen, hebben ze YouTube verkocht aan Google. En toen is eigenlijk de ellende begonnen. Toen zijn er steeds meer commerciële filmpjes op YouTube gekomen, in plaats van mensen die gewoon thuis met een camera filmpjes maken. Ja, ja. Heel veel van die mensen. Het is eigenlijk, eigenlijk heel triest, hè. Kijk, ja, ik heb goed. niks tegen commerciële radio of televisie. Helemaal niks tegen, maar dan weet je dat. Weet je? Yeah. Maar zij, een, een, een, nou nou voor, ja, wij zijn dan een podcaststation. Non, op non-profit basis. We verdienen er niets aan. We doen het gratis. Uh, het kost me, ja, ik moet de server huren natuurlijk. Althans, de, de, om de website. Uh, in stand te houden, dat moet ik ook betalen. De muziek die ik download is rechtenvrij en die is nog gratis ook. Maar ik verdien er ook niks aan, jij ook niet. En ja, we ja. zijn de enige twee eigenlijk die, die op Aloua Radio bezig zijn. Af en toe is er een gast er tussendoor. Misschien, uh, ja, kunnen we de volgende keer eens je Marcus of Gypsy Star erbij halen. Want ik vond het vorige keer wel leuk hoor met al die gasten, maar. Ik vind het af en toe denk ik, een beetje te, te chaotisch. Hè. Ik vind twee of drie gasten genoeg. Uh -huh. weet je? En dan uh, kan ieder zijn eigen verhaal doen. Want ze mogen hun eigen verhaal doen, vind ik. Als maar, een beetje... maar ja, ik zou zeggen, iedereen die wat te vertellen heeft, of die muziek ja. heeft, die, die die wil laten horen, bereik jou of mij op Facebook. Als het Facebook. maar echt te vrij is, ja. Kijk, ja. We doen het gewoon voor de hobby. En ja, als de mensen het leuk vinden. We hebben zelfs luisteraars in Amerika. En, en in Nieuw-Zeeland. Ja, New Zealand ook. Maar in Amerika hebben we uh, best wel veel luisteraars. Er zijn een paar vaste luisteraars. Ik weet niet wie het zijn. Ik kan het ook niet zien. Ik kan alleen zien dat ze uit de Verenigde Staten komen. Ik denk dat het Nederlanders zijn die uh, daar wonen of zo. Die uh, willen ons luisteren. Dus, uh, all listeners in the United States en Nieuw-Zeeland. En uh, welcome to our program, if you uh, hear us. Ik weet niet of u een Nederlandse afkomst bent, dat weet ik niet. Waarschijnlijk wel. Waarschijnlijk wel, want ja, de meeste Amerikanen okay. verstaan ja. geen Nederlands. Die, die denken vaak ook dat het Duits is. Want ik had, ik, had, ik had een gozer, die was een keer naar New York geweest en er waren mensen bij die dachten dat de Nederlanders Duits spraken. Hij zei nee hoor, we hebben een eigen taal in Nederland ook dat jullie Nederlanders Duits spraken zei, nee hoor, maar hun horen het bijna het verschil niet. Net als dat je naar Marokko gaat, je praat met een Marokkaan of je gaat helemaal naar Egypte, jij hoort geen verschil tussen. Maar er en... zelfs... zit wel degelijk verschil tussen. Het is wel Arabisch, maar het is net als dat je Groningen ja. hebt of Drens. Er is ook verschil tussen. Nou, ik ben twee keer in New York geweest en weet je wat het is? Uh, voor de gemiddelde Amerikaan, ik zal niet zeggen iedereen, maar voor de gemiddelde Amerikaan is Europa ook totaal onbelangrijk. Ja, maar ze, ze horen ook niet veel over Europa. Nee. Want het gaat alleen maar uh, uh, over Amerika. Als je de krant leest, ja. kijk maar naar is Yahoo. Ook dat natuurlijk. Kijk maar hè? op de website van Yahoo. Het gaat alleen maar over, uh, merendeel over uh, de States. Ja. Over Europa komen alleen de grote dingen naar buiten, over Merkel ja. en zo, en over, eh, hoe heet die groter in Frankrijk, Macron. Daar lees je wat over, of als er wat in Spanje aan de hand is. Maar over Rutte, nauwelijks of nooit. En, eh, maar ja, of dan moet iets ergens gebeuren, oké okay, dan wel. Maar het gaat altijd, en dat valt me ook op bij Yahoo, alleen maar over Noord-Korea, over Rusland, over oorlog, over Israël... En wat binnenlandse conflicten. Het is vaak ja, klote nieuws of over Trump. We, we, we, we, voor de rest lees we, je niks. We, we, we je leest nooit we, we, we iets we, we leuks we, we op, op Yahoo. Het is, het is alleen maar mensen bang maken, bang maken. En natuurlijk en, uh, moet je op je kivive zijn, daar gaat het niet om. Maar het is alleen maar angst dat ze zaaien op Yahoo. Alleen oh, ik maar denk, angst. Uh, ik denk niet dat er echt een gegronde reden is om bang te zijn voor Rusland. Nou, ja, niet alleen Rusland, maar, maar voor de islam en noem maar op, het gaat alleen maar... Dat is een verhaal, vooral dat is een over Noord-Korea gaat het in het hoofdlijnen vaak om. En ja, ik denk, maar dat joh, weet je, Poetin is er ook niet bij gebaat om Europa binnen te vallen. Want, wel mee, ja. want China is er ook niet blij mee, want die hebben handelsbetrekkingen met ons. Daar zijn ze alleen maar blij mee. En wij is blij dat we handel met china drijven, want dan hebben ze ook geen trek in oorlog. Want ja, ik ben ook niet bang voor China hoor, en voor Poetin eigenlijk ook niet. Ik vind alleen dat ze die man veel te veel in de hoek drukken. Wat hebben wij niet geflikt in het verleden joh, in Indonesië. Wat hebben de Amerikanen in Vietnam niet uitgevreten. We zijn geen haar beter dan de Russen hoor. Ja, nou, wat helemaal, is... maar ik bedoel, kijk, Rusland en China hebben ons nodig ook nodig voor handen. En andersom ook. En zo hou je de af... vrede in stand. Simpel. Alleen het is jammer dat, ja. uh, dat, ja, dat, dat, is dat het Midden-Oosten een, een, een probleem is, helaas. En jammer genoeg, ja, ik hoop uit, uit dat dat ook goed komt. Maar ja, ik denk dat dat een hele lange weg gaat worden. Maar ja goed, uh, <laughs> we gaan een liedje draaien. Uh, ja, en dan moet ik even kijken hoor wat we nog meer hebben. The Renaissance Man, ken je die? Nee. Little Glass Man. Daar komt hij. Haha. Man, ja, de wintertijd is weer terug en ik heb nog niet zo heel lang geleden, over een week of drie, vier geleden, er is gelezen dat Europa, of de EU, die wil van de winter- en zomertijd af. Aan de ene kant zeg ik ja, prima, maar laat de klok dan op de zomertijd staan. Want dan hebben we in ieder geval wel een uurtje langer licht, tot ongeveer tien uur, tien over tien zo. Alleen het nadeel is in de winter, ja dan is het in plaats van half vijf, half zes pas donker. Alleen gaat de zon pas zo rond half tien op, in plaats van half negen, zo rond de kerst. Wat vind jij Jacco? Dan moeten we de wintertijd afschaffen of uh, ja. stand houden. Nee, ik vind dat je gewoon de zomertijd in ere moet houden. Gewoon s'avonds, lekker lang licht. Ja, maar ik bedoel, dat? de zomertijd gewoon het hele jaar door... of gewoon zeggen, elk half jaar gaan we de wintertijd invoeren... dan weer de zomertijd, want nou ja. daar is een hoop gesteggel over, hè? We gaan gewoon niet meer switchen, we gaan gewoon uh, alleen maar zomertijd. Ja, oké, okay. nou, ze zijn dan, hm? ze, waarschijnlijk wordt de, winter, de, de zomertijd afgeschaft... en um, alleen, ze zitten nog te, uh, te praktiseren in Brussel van zullen we nou uh, de klok het hele jaar door uh, in de wintertijd laten staan of in de zomertijd? Nou, ik ben voor de zomertijd, want dan heb je in ieder geval sinters toch nog s'avonds een uurtje langer licht. Tot half zes. Hè, want uh, uh, na half zes wordt het dan pas donker in plaats van half vijf, want dan kom je in donker thuis. En dan nou kom je nog een beetje in het licht thuis. Alleen ja, in de winter is het wel tot half tien donker. Nou ja... Uh, uh, voor het werk, voor mij maakt het niet uit... want ja we hebben ook een ploegendienst. Nou, ja, ploegendienst... die beginnen om vijf uur... en die beginnen ook in het donker te werken... ook in de winter. Hè? Want het, wat ik wel zonde vind... in de zomertijd... als de zon zeg maar, op de wintertijd blijft staan... dan is het heel vroeg licht... een uur, nou, dan ligt iedereen nog te slapen... en ik kan me nog herinneren... toen de zomertijd... Uh, voor 1977... 70, 7 77 nog niet was ingevoerd, vond ik verschrikkelijk. Vier uur licht al, jongens. Dan oh, kon ik niet meer in slapen als het licht werd. En, uh, en nou is het in uh, ongeveer zo half 5, 5 uur pas licht. En dat geeft mij dan maar liever de zomertijd, maar dan over het hele jaar door... en dan gewoon de klok niet meer terugzetten. Dus als ze nou zeggen, we gaan nog één keer de zomertijd invoeren in maart... en daarna blijft hij gewoon zo staan... Hij gaat niet meer terug, dat mogen ze van mij doen, ja ik weet niet, uh, daar zijn ze nog mee over bezig, maar de winter... Oh, zal ik even een korte de, samenvatting de, de, de doen? De zomertijd wordt afgeschaft, zo en zo. Ja, zal ik even een, uh, een, een korte samenvatting doen? Mm -hmm. uh, ik doe het even heel kort in één, in één riddel achter elkaar door. Uh, de Romeinen hadden gewoon een dag ingedeeld tussen zonsopgang en zonsondergang. En de, die tijd hadden ze ingedeeld in twaalf uren. Toen kwam, in, uh, kwam een de Benjamin Franklin, die stelde voor te, om uh, mensen eerder naar bed te laten gaan om te besparen op kaarsen. Daar dus praat je over 18, uh, 1880 of zoiets. Nou, toen kwam er een andere knakker, George Vernon Hudson, in 1895. Die wilde de tijd aanpassen om het ritme van de mens uh, uh, aan te passen aan de winter en aan de zomer. Toen weer later kwam er een Engelsman, William Willett, uh, uit 1907 was dat. Die had ook hetzelfde voorstel om de zomer- en wintertijd, maar dat kwam niet door het parlement heen in Engeland. Dus dat is toen ook gestrand. Uh, de eerste praktische toepassing, echte toepassing... ...was in het Duitse Keizerrijk gedurende de Eerste Wereldoorlog. Uh, de zomertijd werd toen ook gedwongen in de bezette gebieden. Nederland was neutraal, maar voerde later in die oorlog... ...toch ook die tijdswisseling in. Ja, uh, dat klopt. Ja, en weer wat later ook, uh, ook het Vrede Koninkrijk... Op een gegeven moment, toen werd het tweede, uh, 1918, toen werden sowieso over de hele wereld andere tijdzones ingedeeld. Dus toen, toen werd het ook wat moeilijker om dat soort dingen uh, te handhaven. 1973, die tot een golf van energiebesparende maatregelen leefde: dat was de oliecrisis. ...waars voor heel veel Europese uh, landen de neiging om nog eens naar die zomertijd te kijken en om dat in Heren te houden. En in 1976... Nee, 77. Ja, even kijken, hier staat op Wikipedia, zeg, 76 was Nederland, België, Limburg ja, en ik kan, Portugal. Ik kan me herinneren, 77. En 77 was Tsjechië, Bulgarije, Roemenië en uh, Wikipedia, ik weet niet of het uh, maar in ieder geval, maar dat is globaal een beetje het idee. Um, uh, er staat ook dat in West-Europa, de klok normaal gesproken, loopt al iets voor uh, ten opzichte van uh, de rest van de, van de wereld. Ja, dat was uh, de Greenwich Time. Ja, dat was uh, Greenwich Time plus 1, dat klopt. Dus uh, even kijken. Andere uh, bezwaar zijn moeizame omschakeling tussen zomer- en Planten hebben, als de zon het hoog staat, meer en meer water nodig. Door het gezetten van de klok uh, in de zomer wordt dit probleem dus groter. En moeten verzorgers van planten maatregelen houden. In de tuinbouw wordt regelapparatuur in de zomermaanden zo aangepast om daarmee om te kunnen gaan. Klimaatstrategie voor tuinders is heel erg belangrijk. Um, maar die waren in het begin ook tegen. de, de boeren? De zou heel slecht zijn. De, de boeren waren in het begin tegen. Ja, dus klopt. Moeten, uh, in 2007. Maar doorwerken. In 2007 waren er wetenschappers van de Rijksuniversiteit van Groningen. Uh, die samen met een andere universiteit, die van München, aantoonden dat de zomertijd langdurig en behoorlijk. Negatief effect zou hebben op de biologische klok van ja, mensen. En dat is ook zo, want ik hoor heel veel klachten erover. Want ik was een keertje op de, de Ridderradio met Willem de Ridder. Die hadden het er toen ook over, een paar maanden geleden of zo, een aantal, twee, drie terug. En uh, die hadden het er ook over. En uh, ze hadden zelfs een petitie. Uh, niet Ridderradio, maar er was een petitie. En die is rondgegaan door Europa om die wintertijd uh, en die zomertijd af te schaffen. Nou, heel veel mensen waren daarmee eens. Nou vind ik ook hoor, ik vind het ook niks. Kijk, ik vind het wel lekker als ik een uur zo langer kan slapen. Maar als uh, de zomertijd wordt ingevoerd, ik, uh, ik heb er nou niet echt last van, maar ik vind het wel vervelend in het begin. Dus even wennen, een paar dagen. Maar voor mij mogen ze de klok op de zomertijd laten, maar dan gewoon het hele jaar door. Dus nu ja, de klok dat, terugzetten, dat, dat, dat... weet je. Ja, wat, wat heel maar, die mensen die, die, die dat ook met je eens zijn, en behandel ik ook, uh, die zeggen ook van: het heeft een hoop voordelen. Uh, als je gewoon in zomertijd zou blijven leven, dan blijft het langer licht. Dus minder verkeersongelukken s'avonds. Uh, minder en, en het criminaliteit. Zou de gezondheid van de mens een, een, een, een verbetering geven? Uh, meer licht uh, zou gezonder zijn voor mensen. En uh, ja, dus de geleerden zijn er nu wel eigenlijk redelijk eens dat die wintertijd eruit moet. Ja, dat vind ik ook. Dan weg daarmee. En gewoon niet met de klok voor of achteruit, gewoon het hele jaar door, even lang van mijn part. Niet meer tijd. Lekker van, uh, ja, tot uh, dat je in het, uh, de winter, als je zeg maar rond de kerst tot half zes licht blijft. Nou, dat scheelt mm -hmm. toch een, een, een... Normaal is het half vijf in de wintertijd. Als je geen wintertijd hebt, maar zomertijd. Maar dan het hele jaar door. Gewoon de klok een uur vooruit laten staan. En niks meer aan veranderen. Dan heb je in de, in de, de, de, de kortste dag... begint het om half zes pas donker te worden. En de langste dag tot ongeveer tien over tien in de avond. Nou, en, en ja... want dat vind ik zelf al leuk. Maar over dat laatste, daar zijn, gaan ze nog over discussiëren. Maar de wintertijd wordt sowieso zo zo afgeschaft door de EU. Uh, het is alleen de vraag, zullen we de klok op de zomertijd laten staan of op de wintertijd? En daar gaan ze nog over discussiëren. Maar het wordt sowieso afgeschaft. De ja, maar dan uh, wordt de het... klok veranderd. En uh, daar ben ik uh, blij om. Ik kijk... Op internet, de site wat ik nu opgezocht heb... ...is het grootste deel van de mensen praten over het afschaffen van de wintertijd. Ja, dat vind ik ook. Gewoon de zomertijd het hele jaar door. Dus dat je niet meer de klok hoeft te verzetten... ...maar dat hij wel een uur voor blijft lopen. Nou, daar ben ik ook mee eens. Want ik vind het wel lekker dat het tot tien over tien licht is. Weet je, en uh, ja... En, en uh, weet je, als je de wintertijd het hele jaar door hebt... ...de gewone tijd... Dan is het al vier uur zoals al licht. Ja, dat, ik, ik heb dat nog meegemaakt in 1974. In Daar heb ik in, uh, ja, in het Westland. Uh, heb ik eens in mijn schooljaren. tomaten geplukt. Dat was zo'n 4 uur al licht. Hè? Ik denk, ja, wat zonde. Weet je wel. En, nou ja, en nu is het een vijf uur pas licht. Half vijf, vijf uur, zo. En, maar dan heb je wel s'avonds een uur langer licht. Nou, dat vind ik veel prettiger. En dan half is het toch wel donker. Kijk voor de. In Scandinavië valt het geen reet uit, want daar is het, het grootste deel is het dag en nacht licht als het daar zomer is. En dag en nacht donker in de winter, dus voor hen maakt het weinig uit, maar voor ons maakt het dus wel uit. Dus, ja. Jeetje, oh ja. oh, het is alweer bijna, nou, 55 minuten zijn we alweer bezig. Oh, oh, oh, oh. Zullen we nog een liedje draaien? Nee. Ja, nou, iedereen, ik had nog één ding. Iedereen vraagt zich altijd af met programma's zoals Heel Holland Bak. Wat er na die tijd met het eten gebeurt, dat daar gemaakt wordt. En dat wordt dus vaak uitgedeeld, maar in het geval van Heel Holland Bak was er dus ook een, een bejaardenhuis vlak in de buurt. En daar gingen mensen later dan heen om die taartjes en gebakjes in te brengen. Ja, ja dat had dan met de wintertaart te maken, dus. Nee, dat uh, heeft een heel. Laten <laughs> laat scherp blijven, hè? Ja, okay. zullen, we, zullen, we, zullen we een liedje draaien? Ja, ik heb echt last van, echt last van ja, weer. ja, ja. zullen we een liedje draaien nu? Ja. Oké, okay. tot zo. Oh nee. Haha, <laughs> dat was niet de goede. Ja, die hadden we al gedraaid. Brave Pirates is het volgende, nummer. maar. Fryevens Orchestra met de Brave Pirate. Bra Bra Bra Oeh, jongens, ja, ik, ik heb echt last van de wintertijd hoor. Uh, mm -hmm. Het volgende nummer is van Fry of Free uh, Evans Orchestra. En het nummer heet Brave Pirates. Daar komt ie? Een vrolijk, nou, maar was dat zeg. Ik wist niet dat het er zo uh, vrolijk aan toe ging bij de piraten. Hè? Brave pirates, dappere piraten. Ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Heb jij nog een, uh, een belangrijke mededeling of een uh, leuke anekdote? Of? natuurlijk uh, veel. Ja, cool. Ja, dat. Uh, YouTube maakte bekend dat mensen... tegenwoordig vaker YouTube-video's... kijken op televisies... dan nog op computers en andere mm. apparaten. Ja, dat ook is... wel... Voor, niet, zo, niet zo verwonderlijk natuurlijk... omdat je natuurlijk een groter scherm hebt. Ja. Maar, maar als het ook nog... een beetje kwaliteit heeft... qua beeld, uh, dan dat zou dat leuk... wezen. Nou heb ik ook gelezen... van de week, dat uh, je hebt... Uh, hoe heet dat... Uh, ook nog een aparte manier... om televisie te ontvangen... En dat is, uh, ja, hoe heet dat systeem van de KPN? Je hebt zo'n los kastje met een antenne en dan uh, betaal je 12,50 per maand of zo. En dan DigiTen. heb je zo'n, zo, zo, oh ja, digitenne. En uh, die willen ze HD op uitzenden. En dat kan niet meer met het oude kastje. En dan moet je ook een andere kaart hebben, een andere insteekkaart. En dan heb je HD-kwaliteit. Maar ja, ik heb wel gehoord dat uh, DigiTen ook een stuk duurder geworden is de laatste tijd. Want het ja. begon met een tientje en ik geloof dat je nou 16 zoveel betaalt of zo. En nou jongens, ik ben blij dat ik daarvan verschuimd ben. Ik kijk gratis. Ik, heb, ja, ik ga niet vertellen hoe dat zit. <laughs> maar ik heb hem gratis. Niet illegaal hoor, maar ik heb hem te leen. Dat kastje is van mij, maar die kaart heb ik geleend van iemand... En dan kan ik gratis kijken, want als je er geen kaart in doet, kan je wel de NPO ontvangen en dan één uh, uh, regionale zender op televisie en alle publieke omroepen op de radio. Nou, ik kan dus ook de commerciële ontvangen en dat klinkt goed hoor, dus het is best goede kwaliteit. Ja, ik heb al dat plus radio en uh, wat heb ik? Internetradio. Ik heb FM, uh, middengolf, korte golf. Ik heb een wereldontvanger. Ik heb een scanner zelfs. Nou jongens, ik kan zelfs uh, de badkamer meeluisteren van de buren, bij wijze van spreken. En ik kan van alles ontvangen als ik dat wil. Want je kan zelfs, als je op mijn website kijkt, www.aloa-radio.nl en je gaat naar radioamateurs, kan je. Uh, luisteren, alle banden, uh, praktisch alle banden beluisteren. Alleen de antenne staat in Zoeterwoude, dat is slag bij Leiden. Dan kan je uh, ja, van alles ontvangen in de ether. Dat is allemaal uit de ether dus. Middengolf, uh, FM, uh, nou, uh, korte golf, lange golf, de hele mikmak kan je ontvangen. Dan kan je nog, ook nog de modulatie kiezen, USB, SSB... AM, FM, uh, heb je ook nog een keer en uh, dan heb je single size en enkel size band. Nou dat heeft te maken dat uh, als je een streepje hebt en je hebt AM dan zit er precies dat streepje in het midden van dat uh, frequentie. Enkel dus size band zit het links of rechts daarvan en dan hoor je dan ook als iemand praat hoor je Je hoort al een stem maar het is niet te volgen. Net alsof zijn neus dichtgeknepen zit. En zet je hem dan op die band. dan hoor je gewoon normaal praten. Zet je hem op AM, dan hoor je ineens heel raar. Dus dan moet je hem op SSB of USB zetten. Nou, via die website gaat dat automatisch. Fantastisch, jongen. 27 MC kan je horen. Twee meter amateurs kan je beluisteren. En die antenne, ja, die staat dan in Zoeter en ja, als je in Groningen woont, heb je er niet zoveel, want je hoort niks uit Groningen. Nou, nou kan je wel, um, die zender Radio Waddenzee, dat is dus nou een uh, uh, naam veranderd, uh, Seagull Radio, of Radio Seagull, weet ik hoe het heet. Die kan je in Leiden ook nog net ontvangen, alleen dat klinkt dan ja, niet zo'n beste kwaliteit, want dat is maar één kilowatt. En ja, tussen Harlingen en Leiden zit natuurlijk ook nog wel heel veel kilometers. Maar je kan ze wel horen, als ik uh, hier... Naar AM radio, het, dan hoor ik ze niet. Ja, als het donker is en de weercondities zijn uitstekend, dan hoor ik wel iets. Maar het is nou niet om naar nou te zeggen: van uh, daar ga ik even een uurtje naar luisteren. Maar ja, Het voordeel is dat je ze op AM, uh, dan misschien hier niet kan ontvangen, maar wel via internet. Naar Radio Caroline, heel raar. Ik heb ze nog niet op de Eter kunnen waarnemen. Ze, zenden, of, ja, ze zouden vanaf een zendschap uitzenden op de AM. Ik dacht op de 6, of nee, op de 5, 6, 5, 9 of zo. Of 6, 4, 9 kilowatts. Maar uh, ja, via internet zijn ze gewoon te ontvangen. Maar via de AM heb ik nog niks van gezien. En Ze, ze, ze hadden een zender van 1 kilowatt, nou nee, is dat niet veel. Maar die zou je in principe in Zeeland al kunnen ontvangen. Maar ja, ik heb er niks meer over gehoord, ook op de site zelf niet. Ik vind het een beetje raar, want ze hadden in augustus al op de Middengolf uh, uitgezonden de Radio Caroline. Dus alleen nog voorlopig, nog alleen nog op uh, via internet. Ja, ze zijn wel een DAP Plus te ontvangen, dan moet je in Engeland zijn. Hier kan je ze niet krijgen op DAP Plus, helaas. Wel BBB, BBC World Service. Vreemd. Ja, het schakelen ze gewoon door. Hè? Net als op de kabel natuurlijk. Want uh, ja. Ik vind het allemaal een beetje vreemd allemaal. Maar ik vind... AM ik vind, uh, wel spannend hoor. Want ja. Het is natuurlijk... Ja, het is niet echt een hele slechte geluidskwaliteit. Maar het is... Uh, ik vind, vroeger vond ik het gewoon spannend. Dat ze bijvoorbeeld Veronica vroeger op zee... Dan zaten ze daar... Met dat bootje dan en, en jij zat hier lekker uh, te luisteren en uh, via de AM en uh, ja, Radio Keralijn kon je toen de tijd ook hier ontvangen want die zond toen uit met 50 kilowatt en Veronica met 10 kilowatt en dat was gewoon spannend ook want die gasten zaten daar op zee en het was nog illegaal ook in die tijd want ze hadden natuurlijk geen zendvergunning, die kregen ze gewoon niet, die wouden ze wel maar die kregen ze niet. Maar nou, dat, ook piratenzenders noemen we uiteraard, logisch, dat hoef ik u natuurlijk niet uit te, te leggen. Maar ja, dus uh, ja, de AM is tegenwoordig heel populair onder piraten en amateurs, want je kan tegenwoordig een vergunning krijgen en dan mag je zelfs een eigen gebouwde zender gebruiken, als je maar niet meer is dan 1 watt. En weet je hoe ver je ermee komt? Met, als je een goede antenne hebt, als je geluk hebt, 2 kilometer. Oké. Okay. Met en wat, Maar je betaalt wel 400 euro, 400 euro per jaar uh, voor een zendvergunning. Plus, ja. als je muziek draait, dan mag dat wel. Maar dan moet je weer bij mijn stemraad uh, betalen. Ja, ik denk, ja, dan kun je net zo goed een fm-zender uh, FM neerzetten. Want ik denk dat zo'n fm-zender... Ik heb ooit eens met een piraat gezeten. Dus ook, uh, een collega van mij die had een, een zender van 5 watt. Nou, die kwam toch mooi door heel Den Haag ermee, hè? het was wel mono geluid. Maar we kwamen door heel Den Haag met maar 5 watt, dat was op de 92 megahertz. Dat heette de radio Eurostar. Nou ja, toen ik naderom toen we even veranderden van naam. heb ik er Eurostar radio van gemaakt. Maar het heette de radio Eurostar. En we konden door heel Den Haag komen met maar 5 watt. Nou, die gozer die die zender heb gebouwd, we waren 10 watt? <lacht> dat werd 5 watt, want we hebben hem uitgemeten. Nou ja, goed. We kwamen tot Delft, eh, tot Scheveningen, heel de Haag te ontvangen. En we zonden dan elke dinsdagavond uit. Elke dinsdagavond. En eh, nooit gepakt. Totdat eh, ja, op tot een gegeven moment eh, de boetes flink werden verhoogd naar duizenden gulden. Dus in die tijd was in 84 en 384 En toen zijn we er zelf maar mee gestopt. Omdat... Ja, u, ja. Zit je de wet om... Oh. Nee. Ja? ja, wel te rusten. Eventjes. Eventjes af. Nee, wacht even. Ga je maar even doorpraten dan. Oké, okay, nou goed. Ja, het was even een kleine onderbreking. Mooi, uh, ook tijd voor ons denk ik. Hé? Ja, ook tijd voor ons om naar bed te gaan. Uh, Oké, okay, is goed. Nou, dan ga ik nog één uh, masje draaien. Dan uh, neem ik ook afscheid mensen. Jacco, jij bedankt voor de medewerking. Voor deze podcast. voor zondag 29 oktober 2017. Dat was... Uh, Jacco en ondergetekende DJ-app voor Aloha Radio. En uh, Jacco, hartstikke bedankt voor je bijdrage. En uh, jullie kunnen op de site kijken, www.aloa-radio.nl. Daar staan ook andere dingen op over radio -tourisme. Een paar dingetjes over de natuur. Ik heb zelfs ook nog een, een, een pagina aangemaakt voor televisiedocumentaires over cultuur en weet ik veel wat. Daar staat een leuke uitzending op uh, uh, van VPRO Zomergasten met uh, uh, Jan Wolkers. Ja, daar kunnen jullie dus naar kijken. En uh, in de loop van de week ga ik weer een, iets anders erop zetten dat jullie dat weer kunnen zien. Dus voor de geïnteresseerden. En mensen zeggen: Ik ga afscheid van jullie nemen. Hartstikke bedankt voor het luisteren. Ja. En ik zou zeggen: Tot de volgende keer. O, Jacob bedankt. Dag, luisteraars. Quanta Camara met het nummer Sunset in de keltische versie. Oké, okay, tot de volgende keer. Bye bye. Niks te missen op Aloha Radio. Luister naar de podcast op www.aloa-radio.nl